Dude. Renate Kok met het NOS Journaal. Door de explosie in de Libanese hoofdstad Beirut... is er schade in meer dan de helft van de huizen, zegt de gouverneur. Tienduizenden huizen zijn verwoest. Een onbekend aantal mensen is dakloos geworden. De gouverneur schat dat de schade in de miljarden loopt. Inmiddels is duidelijk dat bij de explosie... zeker honderd mensen om het leven zijn gekomen. En daarnaast zijn er nog eens 4.000 gewonden. Het Rode Kruis heeft een speciaal giro-nummer voor hulp aan Beirut geopend. En dat nummer is 5. 125. De Nederlander die gistermiddag zwaar gewond raakte bij de explosie in Libanon in Beirut... is de vrouw van de Nederlandse ambassadeur. Ze werkt zelf ook voor het ministerie. Buitenlandse Zaken wil niet zeggen of de ambassadeur zelf ook gewond is geraakt. Bij de explosie in Beirut raakten in totaal zes Nederlanders gewond. Een aantal van hen werkt op de ambassade. De hoofdverdachte van de moord op de Duitse politicus Walter Lubke heeft opnieuw bekend dat hij hem heeft vermoord. De 46-jarige neonatie had na zijn arrestatie vorig jaar al een volledige bekentenis afgelegd, maar trok hij op advies van zijn advocaat weer in. Daarna legde hij de schuld bij een medeverdachte. In de rechtszaal zei de hoofdverdachte nu spijt te hebben van zijn daad. De moord op de CDU-politicus Lubke was de eerste politieke moord uit extreemrechtse hoek in Duitsland. Lubke was onder meer voorstander van een ruimhartig vluchtelingenbeleid. In het centrum van Rotterdam heeft de politie ingegrepen bij een demonstratie tegen de mondkapjesplicht die daar sinds vanochtend geldt. Bij die demonstratie werden zo'n 50 betogers tegengehouden die op weg waren naar het stadhuis omdat ze weigerden een mondkapje op te zetten. Volgens de politie was de demonstratie niet aangekondigd en was er ook geen toestemming voor. Onder meer de voorman van actiegroep, actiegroep Viruswaarheid was bij die demonstratie aanwezig. Het weer droog en vrij zonnig. 23 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. De komende dagen blijft het zonnig en warm. Met, met vooral in Zuid-Nederland tropische temperaturen van boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een kapotte vrachtauto zorgt voor file op de A10. Knappend watergraafsmeer richting Amsterdam-Buitenveldert. Er is vijf minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.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 Trap er niet in. En bij twijfel bel uw bank of kijk op veiligbankieren.nl Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Tivoli, Tivoli, Tivoli filter. Tivoli king. Tivoli in het witte pakje met de rode bands. Tivoli, Tivoli 25 voor 1,40 Is Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Once there were green fields kissed by the sun. There were valleys Where rivers Daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale of soms ook streekradio. Dat moeten we niet vergeten. Zeker niet. Deze keer, deze week. In het Muziekmuseum in rondleiding langs week 31. 30. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1986. En voor de onderbreking luisteren we naar de nummer 1, een liedje van Lucien Witteveen en Sven van Veen. Het liedje heet The Holiday Rap en ze noemden zich op het plaatje MC Michael G en DJ Sven. Ze ontmoetten elkaar in 1986 in een discotheek in Hilversum en besloten samen een hip-hop versie op te nemen van het nummer Holiday van Madonna. In het refrein wordt gebruik gemaakt van de Cliff Richard hit uit 1963 Summer Holiday. Het nummer wordt onder de titel Holiday Rap uitgebracht en werd geproduceerd door Ben Librand. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is geweest dat hij daaraan meegewerkt heeft. Hij analyseerde het nummer van Madonna volledig om het vervolgens na te spelen. Het komt in 34 landen op één. In de Verenigde Staten doet de single overigens helemaal niets. Nou, dat is natuurlijk het land van de rap. en Ik denk dat ze nou een beetje door de man vielen qua... Engels En ja, goed, niet helemaal authentieke rap natuurlijk. Muziekvrienden, straks muziek van een Brits platenlabel... wat tussen 1979 en 1986 bestond als thuisbasis voor de Britse ska-muziek. En de muziek die we net hoorden, waar we mee begonnen in dit deel van de rondleiding... is van een New Yorkse formatie, een folkgroep. Ze noemen zich de Brothers Four... En ze nemen het nummer op 28 juli 1959 op. Het liedje heet Green Fields. Deze tweede single van deze Amerikaanse groep wordt op 25 januari 1960 uitgebracht. Een maand later komt het binnen in de Billboard Hot 100 en bereikt uiteindelijk de tweede plaats. Greenfield is 1956 geschreven door Terry Gilkison, Richard Dare en Frank Miller. Het liedje werd in datzelfde jaar opgenomen door de Easy Riders. De versie van de Brothers Four verkoopt ruim 1 miljoen exemplaren in de Verenigde Staten. Nou, mooie, zeker. We hebben het langspelplaat van de week, album Mama Set van Lenny Craffords uit 1991. Gaan we er nog twee nummers van draaien? Zullen we kijken wat hebben we staan in de computer? Stand By My Woman, dat is een liedje wat heel veel lijkt op muziek van John Lennon. En Always Under Run, dat geweldige nummer met uh, gitarist Slash. Dadelijk ook nog muziek van een Nederlandse band die begin jaren 70 razend populair was in Japan. Er verschijnt zelfs een live LP van de groep opgenomen in het land van de reizende zon. En dadelijk ook nog een nummer van Radiohead uit 1992... wat verdacht veel lijkt op een hit van de Hollies uit 1974. We gaan ze alle twee draaien zodat we het goed kunnen vergelijken. En dan vertel ik je nu dat Gene Vincent en de Blue Caps... op 28 juli 1956 hun Amerikaanse tv-debuut maken in de Perry Como-show. Ze zingen hun eerste hit Bebop Alula'. De single is op 16 juni 1956 binnengekomen, de Billboard Hot 100 en bereikt uiteindelijk de zevende plaats. Gene Vincent doet zijn famous recording This one did. Uh-huh. I know. Say, nasty, nasty voice. I don't mean nothing. ...daar is de album Control. Ja, dat moeten we echt niet uh, onderschatten dat uh, album geproduceerd... Uh, ...onder andere door Jimmy Jam en Terry Lewis. En die schreven ook mee uh, met de liedjes. Ja, het was uh, een samensmelding van R&B, rap, funk en uh, disco. Een synthesizer, pop. Ja, van alles een beetje door elkaar. Het was echt wel een uniek album. Dus uit 1986. Twee liedjes stonden in deze top 40 Nasty. En uh, een ander liedje wat ook dus uh, van dit album komt... ...What Have You Done For Me Lately... Control komt ook van het album en When I Think Of You staat er ook op. En nog een paar zat liedjes natuurlijk. Goed, straks muziek van de Nederlandse band die begin jaren 70 razend populair is in Japan. Er verschijnt zelfs een live LP van de groep opgenomen in het land van de reizende zon. Maar we gaan eerst nog naar de langspeelplaat van de week. The Music Museum. The station with the happy difference. laat van de week. De laatste track die we draaien, al lang speelt, Plaat van de Week. Stand By My Woman. Een liedje in de trant van John Lennon. Straks een nummer van Radiohead uit 1992, wat verdacht veel lijkt op een hit van de Hollies uit 1974. Dan nu muziek van die Nederlandse band die begin jaren 70 razend populair was in Japan. Zelfs zo populair dat er in 1971 een live LP wordt opgenomen in Tokio. Het gaat hier om de Haagse band Shocking Blue... De groep van Mariska Veres, Robbie van Leeuwen, Cor van de Beek en Klaas van de Wal... heeft in februari 1970 als eerste Nederlandse groep een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En mede dankzij dit succes in de VS is de band ook in andere delen van de wereld razend populair. In de zomer van 1971 is de Haas een groep voor concerten in Japan. Op 28 en 30 juli van dat jaar worden een aantal optredens in Tokio opgenomen... Deze opname verschijnt in december 1971 op de LP Shocking Blue Live in Japan. Als publiciteitsstunt wordt het album vanuit Japan per post opgestuurd aan Nederlandse DJ's. In een uitzending op Radio Veronica vertellen Lex Harding en Will Luikinga dat zij zelf het pakket uit Japan op het postkantoor hebben opgehaald. En dan, dan machtig van de vrolijke zomerse hits staan er in deze oude top 40. Two Man Sound met disco-samba. Een collage van Braziliaanse samba-nummers. De band Two Man Sound komt uit België. en Bestaat al vanaf 1971... Bestaat uit Louis de Prijk, die onder andere nummers produceerde van de zanger Plastic Bertrand. En Sylvan van Holmen, dat was een voormalig lid van de Wallace Collection. Die hadden in de tijd, in de jaren 60, ook een grote hit. En Yvan Lacombe beter bekend als Pipou. Goed, ze hadden een aantal hitjes in Europa. Of tenminste, dit was een hele grote hit in Europa. En misschien wel hun grootste hit. Disco-samba van de Two Men Sound. Dan nu dat nummer van Radiohead uit 1992, wat Verdacht Veel lijkt op een hit van de Hollies uit 1974. Het gaat hier om de nummers Creep, de eerste single van Radiohead, en The Air That I Breathe. Dit laatste nummer wordt wereldwijd de grootste hit voor de Hollies. Het nummer werd in 1972 geschreven door Albert Hammond en Mike Hazelwood. Hammond nam het in 1972 op voor zijn album It Never Rains in Southern California. Als je goed luistert zijn het twee compleet verschillende songs. Maar het refrein van Creep heeft hetzelfde melodieverloop... als die Air That I Breathe. Het is dus geen cover of bewust gejat... maar het valt in eerste instantie op door Ed O'Brien... gitarist van Radiohead... De band was zo verstandig om de oorspronkelijke schrijvers... van het nummer officieel op de plaat als co-writers te vermelden. Dat heeft ze waarschijnlijk een lastige rechtszaak gescheeld. Het naal ze echter dat de inkomsten van de rechten dat ze die moesten delen. Het nummer werd hun eerste hit in een groot aantal landen in Europa. Ook in de Verenigde Staten kwam het tot 34. Goed, we draaien die hit van Radiohead Creep... en daarna de versie van Albert Hammond. Music Museum Listen. Listen Listen again If I could make a wish I think I'd pass Can't Think of anything I need No Cigarette No sleep, no light, no sound Nothing to eat, no books to read Ja, ja. I'm mama. die we draaien van de Langspeelplaat van de week. Deze week het Alman Mama Set van Lenny Kravitz uit 1991. Het nummer Always on the Run. Je kent het natuurlijk, want het was een grote hit. Het liedje werd in de tijd uh, geschreven door de Guns N' Roses gitarist Slash. Ja, hij schreef het nummer echt, de muziek daarvan. En later uh, heeft Lenny daar tekst bij gemaakt. En Slash schreef het oorspronkelijk ook voor Guns N' Roses. Maar omdat uh, de drummer niet in staat was om het uh, nummer te drummen... kwam het eigenlijk een beetje in de ijskast terecht. En later werd het dus opgepakt door Lenny Kravitz. Dan nu muziek van dat Britse platenlabel. wat tussen 1979 en 1986 bekend stond als de thuisbasis voor de Britse ska-muziek. Het gaat hier om het Two-Tone Records platenlabel. Dit label wordt opgericht door Jerry Dammers van de Specials in 1979... onder de vleugels van Chrysalis Records. Belangrijke groepen die tekenen bij het label zijn The Selector, Madness, Manners en The Beat. Maar ook de ska-punkband The Hicksons en Elvis Costello. Het is een mix van de ska met punk, rock en new wave. Later werd dat two-tone muziek genoemd. Dus afgeleid van dat platenlabel Two-tone Records. Het liedje Gangsters van de special A.K.A. is de eerste single van het label. Het nummer komt op 28 juli 1979 in de Britse hitparade binnen en bereikt de zesde plaats. In Nederland haalt het onder de naam de specials in 1979 de dertiende plaats in de Nederlandse top 40. What a good place to be a good place to be Don't believe I. 31 in die top 40, 1986 week 31, de House Martens met Happy Hour. Het werd hun uh, grootste hit. Goed muziekvrienden, we gaan het laatste dingetje draaien, een liedje uit de Tipperade. Vergeet ook niet uh, op onze website te kijken www.hetmuziekmuseum.nl. Daar vind je allerlei uh, podcasts, de complete afleveringen van alles nog. Het gaat er maar eens heen. Als laatste dus nu een liedje uit die Tipperade en dat is van uh, de formatie die Art of Noise. Dat was een avant-garde popgroep opgericht in 1983 door producer Trevor Horn en muziekjournalist Paul Morley. En ze maakten gebruik van allerlei experimentele apparaten zoals bijvoorbeeld de Fairlight Computer. Wat ze ook gebruikten waren samples. En een van die samples uh, die ze gebruikten kwam uit een uh, televisiefilm uit 1985 van de Britse televisie. Die heette Max Headroom, 20 Minutes into the Future. En daarin zagen we een geanimeerde televisiepresentator. Dat werd uh, gespeeld door acteur Matt Frewer En die uh, Art of Noise die al die uh, woorden van hem, al die teksten... En brachten dat uit op een LP. En ook een single werd het uiteindelijk. Paranoemia heet dat. En die gaan we dus draaien als laatste. Bedankt voor het luisteren. Naar deze rondleiding volgende week zijn we weer via je eigen lokale radio. Dit is de Tipparade. Nummer 20. Relax. You're quite safe here. Oh. I doing, talking <sighs> to myself. Look, I must have a star on my door. Or better still, the door, the door, the door, uh, swing doors, huh? Huck, huck, huck, huck, okay, doors, swing.